Naast mij zit Diederik van Zessen en mijn naam is Ingeloe Stol. Het komend u hoort u. Ploegleider Frans Maassen van de Raboploeg over de kansen van Nederlanders in de Waalse pijl. Nederland heeft een superheld erbij en u hoort straks wie. En ook hoort u natuurlijk onze man in Washington over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar we beginnen vandaag met een speciale dag, want elke dag is het wel iets. De dag van de leraar, of de dag van de secretaresse, of de dag van de vrolijkheid. Maar vandaag is het een, een andere dag, Diederik. Ja, het is ook een speciale dag, namelijk de dag van de Europese dag van de uh, patiëntenrechten. Een dag waarbij patiënten uit de zorg praten over de relatie tussen arts en patiënt... en of die wel zo goed wordt onderhouden in Nederland. Wiro Gruijsen is zorgmanager bij Zorgverzekering CZ... en zit in de organisatie van deze dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Mogen we tevreden zijn als patiënt in Nederland? Ik denk dat we aan de ene kant tevreden mogen zijn als patiënt, maar als je het aan de patiënten zelf vraagt, dan blijkt dat er nog wel wat te verbeteren valt. Zoals? Dus, uh, er is vrij recent een onderzoek gedaan, uh, nota bene door de achterorganisatie, naar de mate waarin uh, achteren luisteren naar, naar patiënten. De patiënten geven zelf aan, voor meer dan de helft van de patiënten, dat uh, achter onvoldoende naar patiënten luisteren. Dus er is nogal wat te verbeteren. Maar, maar hoe kan het dat ze niet goed luisteren naar klachten of naar, naar bijkomende problemen? Wat voor klachten zijn dat? Nou, het is niet zozeer een, een klacht. Uh, het gaat er meer om dat patiënten aangeven. Uh, en dat, dat geldt echt voor uh, een heel groot aantal wat dat, uh, wat dat zegt, dat als ze eigenlijk onvoldoende aanvoelen, wat de gezondheidsproblemen nu voor patiënten uh, betekenen, is dat artsen en andere behandelaars zich in onvoldoende mate kunnen verplaatsen in wat dat voor de patiënt betekent. En hoe gaat de dag van de patiëntenrechten deze verschillen verkleinen? Um, twee jaar geleden is, uh, heeft uh, Zorgbelang, dat is een belangrijke patiëntenorganisatie in Nederland... ...die uh, de Europese dag voor de patiëntenrechten organiseert en onderzoek gedaan onder het achterban... ...vastgesteld dat uh, dit thema heel erg belangrijk wordt gevonden door uh, patiënten. En uh, zij zijn samen met ons gaan kijken met uh, CZ als, als zorgverzekeraar... ...hoe kunnen we nou dit thema op de agenda zetten in Nederland? Hoe kunnen we nou samen de zorg op dit punt uh, uh, beter maken? En daarvoor hebben we een aantal uh, acties in, uh, op touw gezet. En vandaag is eigenlijk een soort startpunt... De hmm. die vandaag plaatsvindt in het kader van de Europese Dag is een soort startpunt om met partijen die uh, hier iets aan willen gaan doen om, uh, om uh, dat van de grond te tillen. En hoe gaat dat? Hoe open staat de medische wereld hiervoor? Uh, de medische wereld staat er open voor, in steeds toenemende mate. We hebben vandaag uh, bij de workshop die het vandaag plaatsvindt onder andere de voorzitter van de Nederlandse Artsen Federatie, de KNG, op bezoek, die dat onderzoek heeft gedaan waar ik net naar verwees. Maar die zal ongetwijfeld gaan vertellen, maar het is aan hem zelf natuurlijk, dat de artsen openstaan om die kloof die er dus in de praktijk kennelijk is. Tussen wat patiënten ervaren en wat dokters uh, uh, denken en doen. Mm -hmm. Om die kloof uh, uh, kleiner te maken. We hebben, een, uh, we hebben Bas Bloem op, uh, op bezoek, een uh, neuroloog die uh, als geen ander in de zorg uh, het uh, perspectief van de patiënt uh, centraal stelt. Dus je ziet nadrukkelijk een beweging ook in de kant van, van zorgverleners. Om uh, die kloof, waar ik het net over had, om die in de praktijk uh, kleiner te maken. En kunt u voorbeelden noemen waardoor die relatie verbeterd wordt? Uh, een voorbeeld is dat, uh, wat, wat bijvoorbeeld vandaag ook in, uh, in die bijeenkomsten plaatsvindt, er zijn workshops waarbij geprobeerd wordt, uh, waarbij uh, behandelaars in de situatie van de patiënt zelf worden geplaatst. Dus er wordt een soort simulatie uh, er dan plaats waarbij je uh, je verplaatst in de positie van de patiënt, zodat je zelf aanvaardt hoe het is om. Maar als, als patiënt, de kwetsbaarheid die je als patiënt hebt, hoe dat is en hoe je daar beter op kunt reageren als, als zorgverlener. Dat is een voorbeeld van een manier om die kloof kleiner te maken. Het wordt een Europese dag genoemd. Wat gaat er allemaal georganiseerd worden in heel Europa? Nou, het is zo dat de Europese dag van de patiëntenrechten niet op Europees niveau wordt gecoördineerd. Elk, elk land kiest zijn eigen, eigen thema. We weten wel dat dit thema, dus het thema van wat wij dan de zorgzaamheid noemen uh, in de zorg, wat het uh, op internationaal niveau uh, een, een, een thema is. Omdat wat je in Nederland ziet, hè, die, die, die, uh, die kloof in de praktijk, dat, dat zie je natuurlijk in alle andere landen. En uh, het opvallende is dat, dat uh, en dat blijkt ook wel uit de literatuur, dat naarmate uh, artsen zelf uh, en behandelaars en paarders er zijn, dus meer openstaan om zich te verplaatsen in de positie van de patiënt, mm -hmm. hoe beter ze daartoe in staat zijn, hoe meer effect het ook heeft op de... Klinische uitkomsten van, van de behandeling. Dus dat is ook nog een effect op de behandeling zelf. Dat wordt ook in het buitenland gezien, dus het thema speelt uh, internationaal. Nou, vandaag wordt er aandacht aan besteed. De Europese Dag van de Patiëntenrechten. Organisator Wierel Gruizen. Dank u wel. Graag gedaan.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 zijn uitgelokt door een andere jongen en een vriendin van het slachtoffer. In de voor hun ouders afgeschermde wereld van social media... hebben de tieners elkaar tot razernij gedreven. De vader van de vermoorde Wincy Hou deed onlangs al een oproep... om meer aandacht te vragen voor het chatgedrag van jongeren. De openbare behandeling van deze zaak draagt daar... volgens de krant van Wakker Nederland aan bij.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 Gaan we het hebben over helden, want ze duiken overal op... in films, games en de stripboeken. Ze zijn er altijd, superhelden. Maar het echte leven in Nederland kende nog niet zo'n redder in nood. Tot nu. Want de criminelen van Amsterdam hebben er sinds een aantal weken... een waardige vijand bij, genaamd Supercool. Compleet in kostuum gaat hij de straten op... en spreekt hij wetovertreders aan op hun daden. Van fietsenhelers tot tasjesdieven. Elk kwaad is een kwaad te veel voor Supercool. We hebben de eer om hem nu in de uitzending te spreken. Hij kocht zelfs speciaal een simkaart... Voor voor ons om zo anoniem te blijven. Supercool, Goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Even serieus, is het geen grap? Uh, ja, uh, nemen jullie mij niet serieus dan? Nou ja, ik neem jou wel serieus, maar bedoel je het ook serieus? Ben je ook echt een superheld? Nou, ik probeer mij oprecht uh, af te zetten tegen de, ja, verbitterde, um, de verbitterde tendens van de onverschilligheid, ja want, want waar ben je zo boos om? Uh, nou, boos. Ik probeer, ik probeer eigenlijk de, de situatie om te draaien. Je hebt een in de laatste tijd krijg je steeds, krijgen mensen steeds meer een soort gevoel van, um, ja, van onverschilligheid. Dat, um, ja, dat, dat er een beetje zo, van van asociaal gedrag tot aan um, ja agressie bij mensen en Um, ja, je, hoor, uh, ja, je hoort overal best wel veel negativiteit en ja, dat probeer ik eigenlijk om te draaien door te laten zien dat je juist ook in plaats van eraan toe te geven en verbitterd kunt raken, dat je dan ja, dat je ook gewoon juist kunt proberen om iets goeds te doen. Nou, Voordat we gaan uitleggen wat je precies doet, is het ja. misschien voor de luisteraars wel handig, om, want een superheld heeft natuurlijk een superheldenpak aan. Zo, wat wat ja. heb jij aan? Ik draag, uh, uh, ik ben voornamelijk herkenbaar aan mijn uh, gele, uh, ja, gele uh, ski-muts die ik op heb. Uh, met een uh, uh, gecombineerd zwart masker. Een zwarte hoodie die ik draag. En een, um, een, een donker vest. En, en daaronder bijpassende laarzen met uh, gele veters. Heb je ook nog een speciaal wapen achterhand? de hand? Um, Doorgaans op, uh, als ik erop uitga, uh, niet. Maar iedereen die kan toch eigenlijk ook goede daden doen. Waarom heb je daar dan, ja. daarvoor dan een kostuum nodig? Want je hebt ook geen wapen. Ja, ik ben. Um, nou, mijn wapen. Ja, het wapen zit meer in, in, wat, je, in wat je verbaal uh, doet of in, in je opstelling. Ik, um, ik had toevallig ook een grappig. filmpje van je gezien op, op internet. Ja. En daar was je iemand ja. aan het achterna aan het rennen. Ja. Is dat nog gelukt uiteindelijk? Uh, Hang je vanaf welke, want er we staan er twee op. Eén uh, is met een uh, fietsendief. Ja, dat lukte uh, niet, toch? Nee, uh, dat uh, lukt helaas niet. Die was net iets te snel weg. Maar het is wel een uh, tasjesdief die ik uh, wel heb kunnen overmeesteren. En, en zijn dat een beetje de taakjes die je doet? Dus mensen terecht wijzen van. nou, doe eens even normaal? Of, of, of gebruik je ook wat hardere bewoordingen? Um, nou, verder heb ik dan. Ja, nou, goed, dat, dat soort. Uh, Criminele aanpakken heb je natuurlijk, maar ook gewoon uh, alle, uh, ja ook gewoon de, de de kleinere dingen, gewoon het hoeft niet per se misdaad te zijn, maar ook gewoon asociaal uh, gedrag. Dus ook mensen die, uh, die laten we zeggen pontificaal hun fiets uh, midden op straat uh, parkeren. Uh, ja, dat, dat, kan ook al, dat kan ook al hinderlijk zijn. En ja, dat, daar probeer ik mensen ook op te wijzen op dat soort dingen. En als we naar bekende superhelden kijken... dan gaat het er altijd om dat ze op een gegeven moment heel populair zijn. Vaak zakt dat ook wel weer weg, maar ze zijn in ieder geval ook heel populair. Iedereen kent ze. Is dat ook jouw doel? Uh, nou, ik probeer hem wel, um, ja, steeds, uh, ik probeer een, een bekend uh, gezicht te worden voor, voor deze zaak... Uh, um, dus ik, ik ben wel bezig om, om op, op een uh, bepaalde manier te profileren. En um, ja vandaar dat ik ja, gemaskerd over straat ga. Ik, ik, je hebt inderdaad niet per se een masker nodig om, uh, om goede dingen te verrichten. Maar juist, um, ik doe dat juist om, om een symbool te worden. En um, dat je door um, ja, dat, dat het er niet uit, maar dat het er niet toe doet wie je bent. En door, dat, en door je zo te consumeren, uh, de, de nadruk juist te leggen op, op deze zaak. En tot slot, hoe wordt er op jou gereageerd? Zijn de reacties positief? Uh, ja, over het algemeen, uh, ja, ik, ben, ik ben dus nog niet zo lang echt in de, in de, uh, naar buiten getreden. Maar uh, ja, over het algemeen uh, krijg ik toch hele positieve reacties ja, op, uh, op wat ik doe. Kijk, dat is goed om te horen, ja, supercool. Vooral, ja, zowel op straat als op, uh, als op internet, ja. Nou, supercool is zijn naam, ja. de superheld van Nederland. Bedankt voor je tijd. Mocht u nu aan het luisteren zijn en ja, in een gevaarlijke situatie zitten... kijkt u dan goed uit naar een man in een zwart pak met een geel masker. Want dan komt supercool u misschien wel helpen. Zo meteen gaan we het dus hebben over Zimbabwe. Maar nu natuurlijk, Heroes voor Supercool, TV Bowie. David Bowie, heroes just for one day. En precies 32 jaar geleden werd Rhodesië omgedoopt tot Zimbabwe... na een lange onafhankelijkheidsstrijd. Sindsdien, sindsdien staat het land bekend haar, namens haar dictator Robert Mugabe... en de torenhoge inflaties. Heeft die onafhankelijkheid dan alleen maar slechte gevolgen gehad? Hugo Knoppert van Zimbabwe Watch is het daar niet mee eens. Meneer Knoppert, goedemorgen. Goedemorgen. Sinds 18 april 1980 is Zimbabwe onafhankelijk. Wat, wat heeft het het land gebracht... Uh, nou ja, sowieso, sowieso uh, vrijheid en onafhankelijkheid uh, en Zimbabwe voor Zimbabwanen. Uh, in het begin was het land in de jaren tachtig, ging het eigenlijk heel erg goed. Het was de parel van Zuidelijk Afrika, de graanskuur van Zuidelijk Afrika. Um, ze hebben een onderwijssysteem geërfd van, uh, van de Britten, wat ze erg goed in stand hebben gehouden. Dus een, er stond een hoogopgeleide beroepsbevolking. Mm -hmm. um, dus eigenlijk ging het land in de jaren 80 en 90 ging het erg goed. Ja, het floreerde echt. Maar nu het is het toch misgegaan. Kijk naar ja. de inflatie. Wat is er nu, wanneer ging het mis? Um, het ging eigenlijk mis eind jaren 90. Daar is het eigenlijk uh, fout gegaan. Um, een van de belangrijkste dingen was het uh, fameuze... beruchte landhervormingsprogramma van Mugabe eigenlijk. Mm -hmm. um, en dat heeft gewoon economisch gezien... Uh, uh, ja, eigenlijk het land naar de knoppen geholpen. Maar leg dat eens even uit voor degene die daar niks van weten. Um, kan dat? De, land, de landbouw was heel erg belangrijk voor, voor Zimbabwe, uh -huh. voor de economie. Um, en de macht was eigenlijk daar in de, in de handen van blanke boeren. Die hadden, er, die hadden grote boerderijen uh, die het goed deden. Um, maar de verdeling van het land in Zimbabwe was eigenlijk heel scheef. Dat is iets waar eigenlijk iedereen het wel mee eens was... Dat de blanke boeren eigenlijk te veel land hadden. Yeah. Um, dus dat moest op een bepaalde manier opnieuw verdeeld worden. Um, maar dat heeft Mugabe op een manier gedaan die uh, op zijn slags gezegd niet bepaald eerlijk was. Uh, en waar ook veel geweld bij is gebruikt. En waarbij het land uiteindelijk ook niet is gegaan naar de arme blanke of de arme zwarte boers, als bedoeling was. Yeah. Maar vooral naar de kliek rond Mugabe. Dus de, de soort van florerende landbouwsector is eigenlijk in één keer uh, om zeep geholpen. De blanke boeren zijn van hun land verdreven. Uh, maar ook de productiviteit van de landbouw is enorm achteruit gegaan. En daarmee ook eigenlijk de eerste uh, ja, economische achteruitgang ingezet. Uh, Mugabe heeft het dus duidelijk uh, ja, uh, verknoeid daar. Maar van de week, vorige week, was er opeens in verschillende media berichten horen dat hij op sterven zou liggen. Is dat waar? Um, ik was er heel huiverig om. Uh, het was grappig om te zien hoe, hoe de media in dat soort uh, zaken soms werkt. Mm -hmm. um, hij, hij gaat vaak naar Singapore voor medische behandeling. Het klopt dat hij... Uh, ja, het is een oude man, hij is 88. Mm -hmm. um, er wordt gezegd dat hij prostaatkanker heeft. Dat is redelijk waarschijnlijk. Daar ga je in principe niet dood aan. Um, en de bron van dit verhaal was eigenlijk een, een Zimbabweanse online uh, krant die eigenlijk elke keer als hij naar Singapore gaat met dit soort verhalen komt. Dus ik was zelf wel enigszins huiverig over de juistheid van de bericht. Ja. Maar hij is 88. Hij is ook niet bepaald uh, de fysiek gezondste. Dus je weet het nooit. Het kan echt plotsklaps plots gebeurd zijn. Hij kan zo omvallen eigenlijk. Nou mocht dat maar... gebeuren, wie wordt dan de vicepresident automatisch zijn opvolger? Want dat is al eerder in Afrika gebeurd laatst. Klopt. In Malawi is inderdaad uh, onlangs uh, ook de, een oud... ...oude staatshoofd is overleden. Um, en het verschil met Zimbabwe is eigenlijk dat daar de grondwet heel duidelijk was. Uh, oftewel de vicepresident neemt het dan over. In Zimbabwe is de grondwet daar een stuk minder duidelijk over. Er zijn eigenlijk verschillende clausules die op verschillende manieren te interpreteren zijn. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk een beetje, de grondwet is eigenlijk een beetje als een uh, vitrine bij de banketbakker. Je kiest eruit wat te er lekker is... Uh, en dat zal waarschijnlijk ook gaan gebeuren als, als Mordabe overlijdt. Maar betekent dat, dat u... indirect dat er dan verkiezingen zullen komen? Uh, dat zou de bedoeling moeten zijn. of uh, Tenminste, uiteindelijk. Uh, sowieso moet de volgende president dan komen uit het kamp van, uh, van ZANU. Dat is vastgelegd in de grondwet. Uh -huh. uh, daar is wel duidelijkheid over. Maar op welke manier en wie dat dan zou moeten zijn... Uh, daar. Daar zal waarschijnlijk wel strijd over gaan losbarsten... ook binnen de partij van Mugabe. Dat is eigenlijk nieuw aan de gang. En hoe groot is denk je de kans dat Zimbabwe weer zal floreren... zoals vlak na de onafhankelijkheid, begin jaren tachtig? Ik zeg altijd dat er heel erg weinig voor nodig is... om het land er weer bovenop te helpen. Uh, ze hebben nog steeds heel veel hoogopgeleide mensen. Ze hebben enorm veel vruchtbare landbouwgrond. Uh, toerisme zou heel goed kunnen werken. Dus in principe is er weinig voor nodig om het land weer bovenop te helpen. Alleen het weinige wat er nodig is... Is tegelijkertijd heel erg veel. Want het vereist dus een nieuw regime. Mm -hmm. wat gefocust is op, op Zimbabwe. en op de ontwikkeling van Zimbabwe. Als je dat hebt, kan het heel erg snel gaan. We hopen dat het goed gaat. Je weet er hartstikke veel van. Dankjewel. Zimbabwe viert in ieder geval 32 jaar van relatieve vrijheid vandaag. Hugo Knoppert van Zimbabwe Watch dus. Dankjewel voor je uitleg. Bedankt en nog een fijne avond. <lacht> Nacht. Zometeen hoort u hier in Nu Al op Radio 1 een, een column van politiek stratege Duco Hoogland. Maar de opleiding in Windersheim, daar gaan we het eerst over hebben. De opleiding in volle mag namelijk blijven, maar door alle problemen en negatieve publicaties heeft de school hun slechte imago nog lang niet opgekrikt. Onze verslaggeefster Vera Simons heeft zich deze week eens goed verdiept in het vertrouwen rondom Windersheim. De opleiding journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle kan blijven. De accreditatieorganisatie NVAO is positief over het ingediende herstelplan. De Hogeschool in Zwolle kwam in december vorig jaar in opspraak. Toen bleek dat bijna een kwart van de studenten die na 2009 afstudeerden, onterecht een diploma hadden gekregen. Windesheim heeft alle afgestudeerden een masterclass aangeboden om toch op het juiste niveau te komen. Het diploma blijft overigens wel gewoon geldig. Ik vroeg me af of hiermee nu al het vertrouwen is teruggewonnen. Ik ben Foco, uh, tweedejaars student aan winnen zijn. Ja, wat eigenlijk is gebeurd, ik heb er niet zo heel veel van meegekregen. Uh, we zijn uh, niet echt op de hoogte gehouden. We, zijn, uh, we hebben een paar mailtjes gehad en meer is het niet eigenlijk. Verder hebben we het ook allemaal van uh, de professionele journalisten zeg maar, moeten uh, horen. Dat is op zich niet heel erg goed. Ik denk dat zelfs als uh, de organisatie je eigen studenten niet op de hoogte houdt van wat allemaal omgaat in hun studie. Ja, dat moet gewoon sowieso verbeterd worden. De kwaliteit van de studies zelf is in principe niks mis mee. Het staat gewoon tweede na de opleiding in e Ja, het is alleen dat die scriptie uh, niet goed is. En als daar gewoon aan uh, gewerkt wordt, dan is er denk ik niks aan de hand met de opleiding zelf. Het niveau is gewoon prima. Dat is meerdere keren zo bevonden. Dus. Ik moet mezelf niet echt zorgen. Ik ben Ricardo de Wit. Ik ben 18 jaar. En ik uh, wil volgend jaar graag journalistiek gaan studeren. Ik uh, ben op het moment nog vrij zeker van het vinden zijn. Um, vooral omdat gisteren toch weer het bericht naar voren kwam. Dat er een nieuwe plan van aanpak deugd en dat er veel vertrouwen in is. En bovendien is het zo dat ik zit op dit moment ook op een uh, school die vorig jaar door het Elsevier als uh, zwak is bestempeld. En die heeft zichzelf in één jaar enorm beter op te wekken. En ik denk dat het winnen zijn dat ook kan. Omdat ik ook mensen ken die op dit moment in die fase zitten, dat hun assentee scriptie eigenlijk weer opnieuw moest. En die worden op dit moment heel erg intensief begeleid om het alsnog tot een goed einde te kunnen brengen. Dus ik denk dan van, ja, het gezegd is, een ezelstoot is niet zeker aan dezelfde steen. En ik denk dat dat ook zeker voor die opleiding ook Geld. Ik ga uitstellen van vrijdag ga ik uh, naar het Windersheim toe naar een open dag. Dus ik had me nog niet uh, ingeschreven. Vooral ook omdat ik uh, graag meer informatie wil hebben over hoe zij uh, ja, nu bezig zijn om zichzelf toch weer op het gewenste niveau te krijgen. De studenten van Windesheim lijken vergeevend gezind, Maar hoe denken de partijen erover die inhoudelijk betrokken waren bij het herstelplan? We spraken Sebastiaan van ISO. Mijn naam is Sebastian Hameleers van het Interstedelijk Studentenoverleg, het ISO. Het ISO uh, behartigt de belangen van de 630.000 studenten in het uh, hoger onderwijs vandaag de dag. En uh, als mede vanuit die uh, taak, die opdracht, uh, zijn we vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij uh, de problematiek rondom de opleiding uh, journalistiek bij uh, de Hogeschool Windesheim. Um, het... Het herstelplan wat uh, gisteren gepresenteerd is naar aanleiding van het geconstateerde kwaliteitsprobleem uh, bij de opleidingsjournalistiek is uh, goedgekeurd door de NVO, de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie. En uh, die heeft zijn en haar vertrouwen uitgesproken in het herstelplan. Uh, wij hebben er vanuit het ISO, vanuit de studenten, al het vertrouwen in... dat het herstelplan leidt tot een kwalitatief hoogstaande opleiding zoals die allereerst bedoeld was. Dat de deficientie, het tekort aan uh, kwaliteit weggewerkt wordt. En dat na uh, deze herstelperiode de opleiding weer opnieuw geaccrediteerd zal worden door de NVO En dat daarmee het probleem is opgelost. Daar hebben wij vanuit de studentenorganisatie, het ISO, alles vertrouwen in dat het goed komt. De studenten en andere betrokkenen rondom de journalistieke opleiding bij Windesheim lijken de toekomst rooskleurig in te zien houden je natuurlijk op de hoogte. U hoorde een verslag van onze verslaggeefster Vera Simons... hier op Radio 1. Nu al wakker. Het is precies half vijf en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Bastiaan Nachtegaal. Alarmfase geel in Mexico. De Popocatapetel-vulkaan spuwt daar al sinds dit weekend vuur. Een uur geleden is het alarmniveau verhoogd... en zijn scholen in een straal van 12 kilometer gesloten.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 En in Den Bosch heeft een zevenjarig jongetje een geweer gevonden. De luchtmobiele brigade was het geweer vergeten... na een oefening bij Fort Krikkenvoer. Het ventje legde het meterlange geweer bij zijn vader in de tuin. En die schrok zich rot en waarschuwde de politie. En tot slot beursnieuws. De Japanse Nikkei is goed bezig. Groene cijfers op de borden en 1,66 in de plus. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, je Bastiaan Nachtegaal. Het volgende uur ben je weer bij ons met het laatste nieuws. En zo meteen gaan we het hebben over de Champions League. Want er wordt weer gevoetbald en het is sowieso een mooie sportdag. Want het is vandaag ook tijd voor de Waalse Pijl in Vlaanderen. Nee, in Wallonië natuurlijk. Nee. De van Emily Sandé. En die diva die komt uit Schotland. U luistert naar Nu Al op Radio 1. En elke week spreekt uh, politiek stratege Duco Hoogland... een column uit in Nu Al En zo ook deze week. Vrouwen zeuren. Volgens onderzoek een weekje per jaar. Maar volgens mij altijd. Neem nou de Marathon van Rotterdam. Leuk als je man meeloopt maar dat gezeik van die bosjes bloemen... die na 42 kilometer in het gezicht worden geduwd... vlak voor de finish... met daarna gezeur dat hij niet lang genoeg bleef staan... niet goed reageerde of er wel heel moe uitzag... en vervolgens na de finish... als manlief kokhalzend voorovergebogen staat... om met zijn tong zijn schoenveters los te maken... staat vrouwlief ernaast met tien vragen. Wil je niet even zitten? Wil je iets eten? Drink toch even iets. Of nog erger... Vrouwen die de laatste honderd meter meerennen met hun man... maar hem dan niet kunnen bijhouden. Sneu, lastig en onnozel. Of vrouwen die in de winkel het mandje volladen met onnodige boodschappen... en dan daarna zeuren dat het geld er zo snel doorheen gaat. Of hele mooie vrouwen die alleen maar ontevreden kunnen kijken. Als we daar nou eens belasting op zouden heffen... dan is die hele katshuisonderhandeling gelijk geregeld... Want vrouwen zeuren omdat mannen niet communiceren. En communiceren, dat is doen wat zij zegt. Wel een rommel in de schuur, hè? Vind je ook niet dat we de trappen zouden moeten verven? We. Ha, laat me niet lachen. En als je dan na een dag hard werken met een biertje op de bank zit... en de volgende vraag krijgt... en terugkomt dat je even uitrost... dan komt er vervolgens... Denk je dat het hier een hotel is? Mijn advies antwoord dan altijd... Nee... Dat dacht ik niet. Anders was de service wel wat beter. Oh, en dames, volgende week revanche. U hoorde een column van politiek stratege Dukel Hoogland... met iedere week zijn eigen mening. Want daar denken we natuurlijk allemaal anders over, of niet, iedereen. <lacht> Ik vond het wel mooi om hem aankondigd. Ja, we gaan over naar het voetbal. We zijn in de periode van het jaar aangekomen dat de prijzen in het voetbal verdeeld worden. In Nederland wordt Ajax waarschijnlijk kampioen. In Engeland Manchester United en in Duitsland Borussia Dortmund. Maar de grootste prijs van allemaal is misschien wel de Champions League. We zijn inmiddels aangekomen bij de halve finale. En vanavond speelt daarin de titelverdediger Barcelona op Stamford Bridge tegen Chelsea. We blikken erop vooruit met kenner Anne de Jong. Ja. Anne er zijn nogal wat domme uitspraken gedaan. Ja, je, krijg, je hebt in aanloop naar zo'n wedstrijd... vooral als de grote wedstrijd is... dan wil iedere krant, wil ieder televisiestation... een andere mening van de speler horen. Mm -hmm. En dan krijg je nou ja, werkelijk waar fantastische quotes. Zo is uh, de keeper Tsjech, uh, Die heeft gezegd dat Messi, de sterspeler van Barcelona... ook maar een mens is. Ik vond het uh, een openbaring. Uh, Messi heeft al uh, 40 keer gescoord dit seizoen. Mm -hmm. Is twee jaar achter elkaar uitgeroepen... tot beste speler van de wereld. Maar toch meent uh, Mata, de linksbuiten... Chelsea te moeten melden dat Messi de gevaarlijkste speler is. Maar heeft hij, toch, heeft hij gelijk in. Heeft hij gelijk in, maar wisten we eigenlijk wel een beetje. En uh, de mooiste vond ik nog eigenlijk van uh, Roberto Di Matteo... ...dat is de coach van uh, Chelsea. Die heeft gezegd, ik ken de zwaktes... ...we moeten ze niet te dicht bij het doel laten komen. Dan denk ik, als Messi al 40 keer gescoord heeft... Mm -hmm. denk ik dat iedere ploeg geprobeerd heeft... ...die jongen zo ver mogelijk van het doel af te houden. Alleen de vraag is hoe je dat doet... Maar dat is gewoon een kruifiaanse uitspraak, ja, toch? Van, zolang ja, je zelf niet. de bal hebt, dan kunnen zij niet scoren. Aan de andere kant, ja, die jongens die worden iedere week ongeveer hetzelfde gevraagd. Die gaat niet zeggen, ja, we gaan naar de slachtbank of uh, we zien het niet zitten. Nee, ze moeten iedere keer wat antwoord geven en dan krijg je ja. En het zijn niet voor niks voetballers geworden? Ja, zeker. Dus uh, iedere keer dezelfde vragen, maar ik vond dit wel opvallend dat ze allemaal uh, nou ja, zulke eigenlijk open deuren aan het de intrappen waren. Nou, vanavond is Barcelona tegen Chelsea. Wat, wat verwacht je ervan? Um, er is een verschil tussen verwachten en hopen eigenlijk een beetje bij mij. Ik hoop namelijk dat Chelsea het goed gaat doen. Want Real Madrid, die heeft dan wel verloren van Bayern München... maar in eigen huis gaan ze... Denk ik wel winnen. Dus dan heb je één Spaanse ploeg in de Champions League. Dan heb je ook nog een beetje het andere Europese toernooi. De Europa League. Daarin zijn drie van de vier ploegen in de halve finale Spaanse ploegen. Dus als Barcelona ook nog wint. Dan is de kans op twee Spaanse finales zo groot. Dus ik vind het leuk voor Chelsea. Voor het voetbal is het goed als Chelsea doorgaat. Want dan heb je tenminste nog een beetje een andere smaak. In, maar, maar dan ga je er finales. dus al vanuit dat de Real Madrid uh, bij München toch nog wel uitschakelt. Ja. En dan ga je er vanuit dat dit een wedstrijd is op Stamford Bridge die Barcelona wel even wint. Maar winnen op Stamford Bridge, dat lukt niet zo voor buitenlandse clubs. Hè? Nee, maar kijk, als je kijkt naar um, de twee teams. Uh, drie jaar geleden hebben ze tegen elkaar gespeeld. Toen nee. was het heel erg lastig voor uh, Barcelona. Um, uh, echt in de la toen was Guus Hiring was nog interim coach daar. Dan heeft Chelsea zo goed verdedigd dat Barcelona er maar niet doorheen kwam. Uh, en toen was het Iniesta. We kennen hem allemaal als Nederlander nog. Want die scoorde tegen ons ongeveer in de laatste minuut in de finale. Dat deed hij daar ook op stamford Bridge Die scoorde daar nog een uitdoelpunt. Mm -hmm. En daardoor gingen ze door. Maar als je daarnaar kijkt zijn de teams natuurlijk wel veranderd. Maar uh, de, de grote assen zijn uh, eigenlijk nog hetzelfde gebleven. Alleen bij Barcelona zijn de spelers alleen maar beter geworden. En bij Chelsea... Worden ze toch een beetje oud? De Frank Lampert, nog steeds een goede voetballer, hoor. En John Terry, dat waren steunpilaren. Die mm. worden een beetje oud. Terwijl Messi bijvoorbeeld alleen maar beter wordt. Ja, die wordt alleen maar beter. Maar die speelt dit weekend even een wedstrijdje uit bij Real Madrid. Ja, maar die jongen die bewijst al twee jaar lang, thuis, dat, thuis. Dat, tegen, thuis tegen Real Madrid, ook een grote wedstrijd, maar die jongen die bewijst al twee jaar lang dat hij niet eens goed in vorm hoeft te zijn, dat hij bijna nooit moe wordt lijkt, het wel. hij speelt bijna alles en hij speelt bijna te sterren maar, van de hemel. Maar in de vorige ronde was hij geen uitblinker tegen Milaan en die, nee. en die wedstrijden tegen Milaan, daar waren ze misschien over twee wedstrijden wel helemaal niet te beteren. Als je kijkt naar de twee ploegen zoals ze nu uh, tegenover elkaar liggen. dan is Barcelona altijd de grote favoriet. Dat weten ze. Ze komen daar om aan te vallen. Ik heb René van der Gijp horen zeggen. die, uh, die mannen van Chelsea worden helemaal scheel getikt. Nou, dat zou er zomaar uh, kunnen gaan gebeuren. Uh, uh, je kan het uh, hoog of laag springen bij Barcelona. Ze kunnen een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar in de spelers die ze daar nu hebben staan. zijn ze altijd favoriet. Ingelo, wat denk jij ervan? Ik durf geen uitspraak hierover te doen. Maar ik ben wel bang voor jou, want jij hoopt er natuurlijk niet op ander, maar dat Barcelona Beetje. gaat winnen. Ja, maar nog wel leuk nieuws. Uh, Affalai uh, komt terug van een blessure, Nederlander. Hè? Ja. Uh, uh, en die zit, is in ieder geval meegereisd en, en de kans bestaat dat hij gewoon op de bank gaat zitten. Hey, en dus bij Chelsea leuk. hebben we nog wat jonkies, maar die doen niet mee. Uh, nee, die zijn allemaal verhuurd. In Nederland. Oh, die zijn verhuurd, oké. Okay. Nou, dankjewel Anne de Jong, we gaan kijken vanavond kwart voor negen op Stamford Bridge. Yes. Oh, dat wordt heel erg leuk hoor, ja. gewoon op Nederlands televisie natuurlijk. Gewoon te volgen op de publieke omroep. Dankjewel Anne de Jong. We gaan over naar de tijdschriften. We beginnen met de nieuwe revue, want elke week eh, ja, gaan we natuurlijk even de tijdschriften met u doornemen. Derksen en Gene maken een EK-CD en de nieuwe revue is erbij. Daarom staat er ook met grote kapitalen op de cover, Harry in de studio geschreven. De besnorders Derksen geeft toe een graf hekel te hebben aan de meezingers... maar dit mag de pret uiteraard niet drukken. Ook had Johan last van afkikverschijnselen tijdens het opnemen van het album. Want roken in de studio van muziekproducent Ferdi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 Alles wordt anders en ook toch weer niet opent HP de tijd. Ze brengen deze week hun laatste editie uit als weekblad, maar gaan wel door als maandblad. Deze week staat HP in het teken van metamorfoses te beginnen met zichzelf. Daarnaast ook metamorfoses van pubermeisjes, muzikanten, topsporters, maar ook van bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Met zijn transformatie van Marxist tot LPF-lijsttrekker staat Fortuin in een lange traditie van politieke regenaten. Ook in deze week hapen de tijd is te lezen hoe het afloopt met Ernest Quist, de minister van het kleinste en minst belangrijke departement. En legt voetbaljournalist Henk Spaan uit hoe je moord leer, mooi leert schrijven over voetbal. Criminelen binnen zes uur veroordelen. Kan dat? Vrij Nederland zoekt het uit. Sinds een jaar wordt in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Den Bosch geëxperimenteerd met het zogeheten ZSM-rechten. Zo snel mogelijk. Het lik op stuk beleid van het kabinet houdt in dat eenvoudige strafzaken met eenvoudige bekende verdachten zo snel mogelijk door de officier van justitie op het politiebureau worden afgedaan. Het liefst al binnen zes uur. Zoiets is goedkoop, maar is het ook effectief? Die vraag stelt Vrij Nederland. Spreekt jouw kind al mandarijn, of Frans, of Engels tenminste? Vrij Nederland schrijft ook over de zin en onzin van tweetalig onderwijs. Al spreken ouders vaak zelf alleen Engels of Nederlands. Het is een teken van status als hun kind nog een tweede aparte taal spreekt. Dus gaat het ook gebeuren. Maar vaak wordt onderschat dat je pas een taal echt eigen maakt als je volledig wordt ondergedompeld. En dat gaat centen kosten. Tot zover de weekbladen. Zometeen gaan we dus vooruitblikken op de Waalse Pijl. Met Frans Maas. ja zeker. Hij is zelf de ploegleider van de Rabobank. En voor hem moet het vandaag gaan gebeuren met het wielrennen daar in Wallonië in België. Nu eerst Bruce Springsteen. The Long Walk Home op Radio 1. This stood You just slipped something into my palm Then you were gone I could smell the same deep green of summer Above me the same night sky was glowing In the distance I could see the town where I was born It's gonna be a long walk home Walk home van Bruce Springsteen bij Nu al wakker op Radio 1. En Bruce, de boss, die heeft zich bij de vorige presidentsverkiezingen in Amerika volledig achter Obama geschaard. Maar zou hij dat nu weer doen? Ja, dat moeten we even afwachten. Maar dat kunnen we misschien straks vragen aan onze WNL-verkiezingsexpert. Want die gaan we zo meteen bellen in de Holland-Amerika-lijn. Zou hij een lijstje hebben met celebrities en wie dat er achter welke... Presidentskandidaat staat. Nou, dat gaat nu wel langzaam gebeuren. Want ja, in november, 6 november, is het natuurlijk zover. Dan zijn de presidentsverkiezingen. En nu, langzamerhand, begint iedereen natuurlijk uh, ja, bekende mensen achter zich te krijgen. En ja, en ook vooral kandidaten, oud-kandidaten. Ik bedoel, wat gaat de Centurum nu doen? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag die ze vorige week uitgestapt. Maar gaat hij niet zich nu bijvoorbeeld achter Romney zetten? Dat zou toch ook bizar zijn? Die vraag stellen we zo meteen gewoon aan Wouter, want die weet er echt wat van. Eh, enkele dagen na de enige Nederlandse wielenklassieker, de Amsterdam Gold Race... is er niet veel tijd om stil te blijven staan bij de Heuvels in Valkenburg. Het peloton kan zich opmaken voor de volgende prestigieuze wielenkoers. Vandaag wordt namelijk de Waalse Pijl verreden... met meer dan genoeg Nederlandse inbreng. Zo staat ook de Rabobank weer. Aan de startploegleider Frans Maas is vandaag verantwoordelijk voor de Rabobloeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even terug naar de zondag, de Amsterdam Gold Race. Voor Rabobankbegrippen een teleurstellende koers, denk ik. Ja, goed. Je hoopt altijd op meer natuurlijk. Maar uh, ja, we moeten het ermee doen. Uh, Bouke wordt, uh, wordt tiende. Uh, Bouke Mollema, Ja, ja. Uh -huh. uh, kijk, hij, ja, voor hem is het uh, toch, uh, hoe raar het klinkt, een hele goede prestatie. Uh, omdat ja, hij toch meer etappenrenner is dan uh, eendagsrenner. En hij is zichzelf aan het uh, ontwikkelen en aan het zoeken naar, naar zijn mogelijkheden in eendagskoersen. En uh, ja, tiende in de gold race is voor het grote publiek misschien niet goed, maar voor, voor hemzelf is het natuurlijk wel een prima uitslag. Nou, voor hem hebben we vorig jaar genoten tijdens de Vuelta ook natuurlijk. Dus het is inderdaad goed om te zien dat hij een complete renner wordt. Maar de bekende naam, Robert Geesink, ja, die viel wel een beetje door, zakte wel een beetje door het ijs. Vond u ook niet? Nou ja, gedeeltelijk. Kijk, uh, hij, uh, hij is ziek naar huis moeten gaan in, uh, in Baskeland. En. Uh... Ja, hij mist sowieso al, competitie uh, is terug in het komen van zijn beenbreuk en uh, heeft een beetje een andere opbouw uh, moeten, mm. moeten uh, nemen als andere jaren. En uh, ja, daardoor ook nog eens een keer het basklamp moest, moeten missen. En ja, dan mis je toch die hardheid. Uh, het viel mij niet, niet zozeer tegen dat okay. die, uh, Yo, gaat hij hem, was. Hoe gaat het nu met hem? Ja, we hopen dat hij weer een stapje kan zetten. Kijk, het is natuurlijk vandaag 194 kilometer en amstel Goldrus is het bijna 260. Dus dat is toch wel weer een heel verschil. De Rabelploeg is vandaag ook flink oranje. Op de Duitser Paul Martens na is het volledig Nederlandse ploeg. In het verleden, als we daar naar kijken dan, is er eigenlijk maar één Nederlander die de Waalse Pijl heeft gewonnen. Joop Zoetemelk in 1976 hebben we het dan alweer over. Waarom, ja. waarom doen wij het eigenlijk niet zo goed daar? Nou, we doen het eigenlijk best wel goed. Uh, in het verleden, heeft, uh, ja, uh, een paar jaar terug, heeft uh, het, Robert Geest een keer, zo keer vier, een keer vijfde geworden, Ja, maar we worden nooit eerste. Hoe kan dat nou? Ja, goed. Uh, er zijn natuurlijk 200 vertrekkers mooi weer over heel de wereld. En, uh, ja, het is niet, niet gemakkelijk om een, om een wielerkoers uh, als de spel uh, te winnen. En, uh, ja, het, het is niet zoals twintig als, als jaar geleden. Dat dat, dat nog eens eh, wat makkelijker liep als, als tegenwoordig. Kunnen jullie dan ook nog tips overnemen? Van, net als toen, toen het wel gewonnen wordt, kan daar nu dan ook nog aan worden verbeterd? Ja, het kan dan verbeterd worden. We hebben gewoon goede renners. En uh, oké, okay, het zijn. Uh... Verscheesink, Kruiswijk en Mollema zijn toch net wat meer etaperrenner als, als, als kassiekrenner. Mm -hmm. Maar ja, ik heb er toch de overtuiging dat, uh, dat deze man op een goede dag... en als ze dan maar een beetje mee zit, dat ze gewoon uh, zo'n kassieker uh, kunnen winnen. Ja, want de koers is wat korter. Misschien dat dat een, in, hun, in hun voordeel is. Want in principe, de finish doet wel een beetje denken aan die van de Amsterdam Gold toch? Ja, dat is wel een hele specifieke aankomst. De muur van Hoey is natuurlijk... Uh, m, ja. Toch nog een stuk steiler als de Kouwberg, maar mm -hmm. uh, ja, qua lengte maakt het niet zoveel uit. Het is allebei rond de kilometer. Dus uh maar het is wel een uh, verschrikkelijke uh, lastige aandacht. Ja, ik dat denk dat ook... Ingelo en ik zouden hem volgens mij met de fietsen sowieso niet opkomen. Misschien loopt het nog. Nou uh, ja, we hebben hem gisteren verkend met de, uh, met de, met de jongens. En, uh, zelf zelf ook Met de auto was zelfs nog lastig je ziet op tv niet hoe stijl het is. Het parcours is verder natuurlijk ook nog een klein beetje veranderd. Uh, welke renners hebben daar het meeste baat bij? Ja, dat valt af, valt af te wachten. Kijk, uh, we hebben de, de laatste lus van, uh, van 33 kilometer. is een beetje veranderd. Of een beetje, het is helemaal veranderd. En uh, ja, we moeten zien wat, wat dat uh, in de koers dat gevolg gaat hebben. Maar uh, ja, op zich maakt het niet zoveel uit. Het blijft natuurlijk altijd de finish uh, op de muur van Hoei. En daar, daar zal het waarschijnlijk mooi toch ook weer gaan gebeuren. Al kan de wind ook nog wel een rol gaan spelen vandaag. Wie moeten er nu vandaag voor de Rauwe ploeg het verschil gaan maken? Um, nou, Geesink, uh, Mollema zijn onze mannen. Ja. Ja. De Waalse Pijl eindigt vandaag traditiegetrouw op de beruchte muur van Hoei. We hopen dat de Nederlander het eerst natuurlijk bij de streep aankomt. Frans Maas, ploegleider van de Rabobank. Dank je wel. Graag gedaan. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Over 202 dagen, dan is het zover. Dan zijn de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten op 6 november dus. Elke week volgen wij de Amerikaanse politiek en de Republikeinse voorverkiezingen in de VS. Nu Centorum vorige week uit de race is gestapt, zijn de voorverkiezingen niet zo spannend meer, want we weten het eigenlijk allemaal al. Mitt Romney wordt de tegenkandidaat tegen democraat en huidig president Barack Obama. Tijd om de mannen eens tegenover elkaar te zetten en te vergelijken. En dat doen we met onze WNL-verkiezingsman in Washington, Bouten Zandingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Romney versus Obama. Laten we gelijk beginnen over hun standpunten. Wat zijn nu hun grootste verschillen qua standpunt? De grootste verschillen liggen echt op het gebied van de economie. Hè? Obama die wil hogere belastingen gaan invoeren. Hij wil een grote herverdeling van rijk naar arm. Hij wil gaan investeren in schone energie en onderwijs. En Romney aan de andere kant, die wil uh, de belastingen gaan verlagen en hij wil de overheid flink inkrimpen. Want uiteindelijk is die enorme staatsschuld van Amerika aan te pakken. Hè? Uh, mm -hmm. nou, onder andere wil hij uh, overheidsinstanties zoals het Amerikaanse ministerie van Volksuitvesting afschaffen. Maar ook het uh, ministerie van Milieu en Sociale Zaken wil hij een stuk uh, kleiner maken. Obama wil verder ook uh, verder met zijn uh, gezondheidszorg uh, waar hij nu mee bezig is, en dat nu dus bij het hogere rechtsaf ligt, Mm -hmm. En Romney, aan de andere kant, wil dat dit uh, niet op nationaal niveau wordt geregeld. Hij wil dit helemaal gaan stoppen, dit proces. Hij vindt dat dit op het uh, ja, niveau van de staten onderling wordt geregeld. Maar, maar eigenlijk is Romney hiermee dus zich wel, zichzelf wel meer populair aan het maken. Want hij wil en de belasting verlagen en hij wil niet verplichten dat iedereen een zorgverzekering wil afsluiten. Dat wil toch ieder, iedere Amerikaan? Ja, dat ligt eraan wie het vraagt. Kijk, de meeste Amerikanen zijn, uh, zijn verzekerd en die vinden het uh, huidige systeem heel fijn. En die, uh, ja, die kijken daar een beetje angstig naar naar zijn want Die denken van, ja, het systeem waar ik nu blij mee ben, dat wordt veranderd. En inderdaad, uh, belastingverlaging, dat is hier altijd heel erg populair. En wie heeft zijn standpunten nou het beste op een rijtje? Ja, ze zitten allebei in een beetje een lastig pakket op dit moment. Uh, Romney heeft tijdens de voorverkiezingen uh, heel erg veel druk gekregen uh, om naar rechts op te schuiven. Omdat hij zo moest strijden met zijn Dorm en nog wat andere kandidaten. En hij had dat natuurlijk als groot issue dat hij als flip-flopper werd gezien. Ja. Dat is natuurlijk dodelijk in Amerika. Dat betekent dus dat jij van standpunt verandert. En dan nou moet je weer terug naar het centrum opschuiven. En dat wordt nog maar veel erger. Nou, Obama heeft op zich wel een duidelijk verhaal. Hij wil gaan gooien, bestrijden tussen de middenklasse en de, en de rijken. Mm -hmm. En hij wil bijvoorbeeld een, een miljonairsbelasting gaan invoeren. Dat is nu zijn plan. Dat, heeft hij in het, uh, dat is nu in de stemming geweest in het congres. En dat hebben de republikeinen tegengestemd. Uh, en daarmee proberen ze dus Romney weg te zetten. Als iemand die alleen maar voor de Rijk opkomt, ja die nooit in de schoenen van een normale Amerikaan heeft gestaan. Ja. Maar Obama is heel erg afhankelijk van de economie, van wat betreft uh, hij eigenlijk echt kan gaan doen. En de hele wereld ziet ze natuurlijk als twee opponenten, ziet ze echt tegenover elkaar staan. Maar zijn er eigenlijk ook dingen waar ze het over eens zijn? Ja, er is heel weinig verschil eigenlijk uh, tussen de twee op uh, buitenlands beleid. En dat is wel opvallend, want dit is vaak een van de grootste verschillen tussen democraten en republikeinen. Maar ja, er zijn uh, de afgelopen vier jaar geen aanslagen geweest op de Amerikaanse bodem. In ieder geval geen geslaagde. Uh, er zijn veel vrijhandelsverdragen gesloten met bijvoorbeeld Colombia, met Zuid-Korea. En uh, Osama Bin Laden is te pakken genomen. En ja, en dat hadden de republikeinen eigenlijk ook allemaal wel willen doen. Het uh, enige waar ze misschien niet helemaal mee eens zijn is dan het beleid van China. Maar over het algemeen wordt er uh, niet veel gesproken over buitenlandse zaken. Want daar zijn ze nu al meer uh, over over het te beleid. In de strijd van de voorverkiezingen was Romney af en toe nog wel een beetje iemand die van links naar rechts ging. Hè? Een beetje verdraaien van standpunten. Want het ene moment zei hij dit. En het andere moment paste hij het toch iets beter aan. Zodat het net iets beter bij het volk terecht kwam. Als we dan kijken naar Obama. Deed hij, deed hij dat ook vier jaar geleden. Toen hij president wilde worden. Doe je alles om paar president te worden? Ja, natuurlijk. Hè. Iedereen zegt uh, uh, maar uh, wat je kunt zeggen om gekozen te worden. Kijk, New Gingrich die, die belooft nu dat uh, uh, de benzineprijs uh, naar uh, ongerekend uh, Nederland naar 60 cent per liter gaat. Nou, ja, dat is natuurlijk hm. absoluut niet kan, zelfs in Amerika. Hm. En Obama heeft tijdens zijn uh, eerste verkiezingen beloofd dat hij met daar bezig zou sluiten. En dat is natuurlijk ook nooit gelukt. Kijk, Romney maakt er natuurlijk niet veel uit wat hij belooft, als het maar geloofwaardig klinkt. En als president kun je het uiteindelijk dan of gaan doen. En als het dan niet lukt, dan zeg je tijdens de woorden verkiezingen gewoon... Ja, sorry, ik heb het geprobeerd, maar het congres werkt me tegen. Of dit of dat en kan, wel dan met een andere excuus komen. Maar wor ja, wordt dat je, je geloofd enige... in de Amerikanen? Wordt dat geloofd in Amerika? Ja, het ligt er natuurlijk aan wat, wat je precies aan het beloven bent. Hè. Sommige dingen, daar weten mensen ook wel, dat het ja, niet kan. Uh, maar ja, als je het maar een beetje geloofwaardig laat klinken... of iets wat mensen gewoon uh, goed in de oren klinkt... zoals een lage belastingen, ja, dan... Uh, dat is toch wel populair. Nou, dat goed in de oren klinken, dat heeft Obama al goed in de vingers. Hè. Hij kan ontzettend goed speechen. Hij is een ontzettend charismatische man ook. Romney is een beetje wat stijver. Hè. Dus hij wordt ook echt bestempeld als uh, de rijke Rotary Man. Eigenlijk kan hij het volk wel voor zich gaan winnen. Ja, dit is echt wel een zwak punt voor Romney. En dat wordt het heel moeilijk voor hem. Uh, aan de andere kant, uh, Obama kan heel erg charismatisch speechen. Maar tijdens speeches, uh, of tijdens uh, debatten hier in de VS, komt hij vaak heel erg saai en professorisch over. En in dat opzicht lijken ze nogal een beetje op elkaar, want allebei zijn het toch wel een beetje nerds van wie je de ogen gaan glimmen van de economische modellen. Uh, uh, Ronnie vindt dat uh, Obama gevoelloos is en uh, te geleerd om te begrijpen wat, uh, wat het volk wil. Uh, hij heeft ook Obama vergeleken met een volken van, uh, van Star Trek, dus een soort, soort alien die, uh, die geen gevoelens heeft. Ja, en hij probeert dan te zeggen: ik ben, uh, ik ben een manager, ik, ik weet in ieder geval waar mensen, uh, wat, wat leeft, ik ben geen academicus. Dus nee. ik kan in ieder geval uh, jouw problemen oplossen. Obama heeft natuurlijk de strijd nog niet gewonnen. Wat, wat moet hij nu doen om echt overtuigend te blijven en dus president te blijven? Nou, wat voor Obama heel belangrijk is, is de economie. En het heeft niet, hoeft niet echt heel erg te groeien. Maar mensen moeten het idee gaan krijgen dat het uh, beter gaat met de economie. Ja. Er zijn hier peilingen uh, geweest en het is heel interessant. En het blijkt dus dat uh, van de mensen die denken dat de economie erop vooruit gaat... 65% Obama wil stemmen... Maar van de mensen die denken dat de economie uh, ja, nog niet erop vooruit gaat, als of achteruit mm -hmm. dat daarvan 35% uh, voor banen wil kiezen. En dat is een probleem. Volgende week werpen we in de Holland-Amerika-lijn een blik op de Amerikaanse mediashows die bomvol zitten met verkiezingsnieuws. En daar gaan we ook grappen over maken. Wouter Zantingen, onze WNL-verkiezingsexpert, live vanuit Washington. Dankjewel. In het volgende uur gaan we het hebben over de jeugd, uh, het jeugddebat in de Tweede Kamer. Dat wordt volgende week overgenomen Heel door de jeugd. Bakker.